BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beverenkrijbeke Zwijndrecht. 3 mei 2025. We bedanken Thibaut voor de afgelopen uurtjes met zijn fantastisch zaterdagochtend programma. Wij zijn er tot 4 uur met tussen 12 en 2 uur BKZ-informeerd met heel wat informatie en ook wat, heel wat muziek natuurlijk. En tussen 14 en 16 uur hebben we zoals gewoonlijk gasten. Vandaag is dat Karen de Kouw van fotografie en om 3 uur de Chiromeisjes. Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan, Giro Meisjes van Ruppelmonde. En voor de rest is er natuurlijk uh, heel wat muziek. Dat is tenslotte dus de bedoeling van een radio. Niet te veel blabla vandaag, maar uh, al heel veel. Engels met nummer geschreven door Prince en Manny Monday. Klassieker van Anita Meer en Why Tell Me Why. of the heart Zo'n klassieker van Bruce Hornsby, and the way it is. Ondertussen is de techniek weer helemaal in orde, dus kunnen wij van start gaan tot 4 uur met Kruijbeke informeerd, of Peter BKZ informeerd. En tussen 2 en 4 uur dan Kruijbeke heeft met Martin en Chief Den Draaier. Straks een beetje info over BKZ, activiteiten. Maar hier is nog een hele mooie van: Rootless Queen. Van kayak bedoel ik dan, hè? You spoke the word: shadow king between us. Drive as a sword. God is my gladness and love. In luxury I cried for hebben de muziek van de Nederlandse groep Kayak. En deze mooie, toch wel rootless queen uit de jaren 70 Voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten. U luistert natuurlijk naar jouw lokale favoriete radio, Radio Barbier. En dat tot uh, middernacht en ook verder. Ja, een beetje info van BKZ. Dat kan nooit geen kwaad natuurlijk, op deze zaterdag 3 mei. We gaan het een beetje uh, ja, aflezen, zal ik maar zeggen. De terugkerende activiteiten. De speelbabbels, dat is elke woensdag van 10 tot 12 uur... ...in de Spelotheek in Kruijbeke, Speelgoedplaneet. Elke woensdag van half 3 tot kwart over 3, ...voorleesuurtje in de BIEB van Beveren... Elke woensdag van 2 tot 3 uur, Multimove, dat is voor de leeftijd van 3 tot 5 jaar in Sporthal, de Draver in Zwijndrecht. Jawel, wij behoren tot Zwijndrecht, ook natuurlijk met BKZ. Elke woensdag van 3 tot 4 uur, Multikills op woensdag van 6 tot 8 jaar in Sporthal, de Draver in Zwijndrecht. Elke zaterdag van 9 tot 10 uur Multimove op zaterdag, dus tussen 3 en 5 jaar, ook in sportal Den Draver in Zwijndrecht. Elke vrijdag van 10 tot 12 uur speelbabbels in de Babyteek in Beveren. Elke tweede vrijdag tussen 1 uur en 5 uur Crea Café de Wollewas in het Indophuis in Ruppelmonde. Elke eerste zaterdag op Zwieltjes voor Ieder kind een fiets in het Oud-Gemeentehuis in Zwijndrecht. En tenslotte van de terugkerende activiteiten elke derde zaterdag... ...Coder Dojo in de Biep in Zwijndrecht. Straks nog wat meer info van BKZ. Maar natuurlijk hebben we ook nog wel heel wat muziek. En we gaan even kijken wat de volgende plaat brengt. Hè? En daar is hij dan. Een nummer geschreven door onze grote meneer Elton John een van zijn grote hits gezongen of geschreven voor uh, Kiki D. No en dan deze Even gedaan met deze Kiki D, die we ongetwijfeld nog kennen van uh, Don't Go Breaking My Heart, ook met uh, Elton John. En nog van uh, tal van andere grote hits, zoals Amugeuse, ook een heel mooie plaat van Kiki D. De muziek hebben wij in Radio Barbier, dat weten jullie, beste luisteraars, ik weet niet wat u aan het doen bent. Misschien in de tuin, gezellig uh, barbecue. want het is hier uh, in de studio ook al een beetje een uh, bakoven.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 Alleen de poes is thuis Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is Hoe traag dragend schip de kaai afvaart Hoe het lang het wuiven is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 Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Paridae, denk, denk, denk, denk, de denk, denk, denk, de la denk, denk, o rozanne. Oh, Rosane, oh, Rosane, oh, Van BKZ. Op het Kaiplein in Burgt is er de meikermis van zaterdag 3 mei tot en met 4 mei, dus tot morgen. De boerenmarkt is afgelopen in Kruiweken, maar er is nog wel een ruilbeurs, ruilbeurs in de Oostzee, brouwerij in Kruiweken. En dat start om 1 uur deze namiddag, dus over een twintigtal minuutjes. Radiobarbier is online, dat hoort u natuurlijk. Een aperitiefconcert is er ook voor het 100-jarig 100 uh, 100 Asnavoer. Ja, die zal 100 jaar geworden zijn natuurlijk. Uh, met Frank Kools en Florian de Schepper. En dat gaat door in het waaigat in uh, Burgt. Morgen is er ook een uh, polderwandeling, Lis en Iris, met de barbiergidsen. Er is ook een plantenbeurs, geen platenbeurs, die hebben we gehad met Radio Barbier, maar een plantenbeurs in Hofter in Haasdonk. Er is ook een jaarmarkt morgen die start om twee uur in het uh, Konghoeken in Beveren. Mooie naam, hè? Konghoeken. Zondag 4 mei, 11 mei en 18 mei, dus drie zondagen, spelen er wijs erfgoed in het Heemkundig Museum in Basel. En tenslotte ontwikkelingssamenwerking Zinvol, dat wordt georganiseerd door NEOS in Kruijbeke. Dat gaat door dinsdag 6 mei om half drie in de namiddag. Could have used a few pounds Tight pants, points, all the renown She was a black hat beauty with big dark eyes And points all her own, sudden way up high Way up firm and high Out past the cornfields when the wind's got heavy Out in the back seat of my 60 Chevy Working on mysteries without any clues Working on our night moves Trying to make some front page driving news Working on our night moves In the summertime Some high in the sky, some We were just young and restless and bored Living by the sword And we'd steal away every chance we could back room, to the alley, or the trusty woods I used her, she used me, but neither one cared We were getting our share Working on a nightmare I'm a loser, all one teenage moves, working on a night move 1962 And a funny how the night moves When you just don't seem to have As much to lose Strange how the night moves With autumn closing in ...van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Gewart voor één op Radio Barbier. Dit is BKZ Informeer. Iedere eerste zaterdag van de maand. Ja, van Bob Seger naar Barbara Streisand. Dat is Maar een kleine overstap natuurlijk. En deze woman in love... Van de mooiste vrouwenstemmen, deze dame, die, dacht ik, uh, ongeveer 80 jaar is geworden. Barbara Streisand, met toch wel een van de legendarische songs The Woman in Love. We hebben weer wat info van BKZ. Nog even zeggen dat er morgen een uh, korte wandeling plaats heeft in uh, Haasdong in Saxe. Dus morgen om half twee. Donderdag 9 mei. Leren communiceren met je smartphone. Dat gaat door in de Biep in Beveren. Om 9 uur. Is morgens dan. Hè? Dan uh, pickleball. Dat is donderdag 8 mei in de Sporthal Uit Witzand in Meldselen. Om half 5 gaat het door. En dan donderdag 8 mei om half 8 s avonds. Ook interessant. Online bankieren demosessie. En dat gaat door in de Biep in Zwijndrecht. Dan ook nog een klein artikeltje. Lamento, dat gaat door donderdag 8 mei in het Cultureel Centrum Vervesten. Lamento 1945 is een rouwklacht die het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt en het leed van elk gewapend conflict aanklaagt. We zingen omdat het nooit stil mag blijven om onszelf moed in te zingen en te blijven hopen op de overwinning van democratie en humanisme. Dus dat gaat door nu donderdag. In de diep ter veste Lamento. Ja, een beetje zonnige muziek op deze zaterdag 3 mei. Panda pat pat Met de muziek natuurlijk van uh, Reggie. Bekasit informeert. Iedere zaterdag van de maand op Radio Barbier. Wat hebben wij nog allemaal, mensen? Donderdag 8 mei om 8 uur, s'avonds natuurlijk, 20 e archief van de Bergheik-lezing op het kasteel Korteballen in Beveren. Op vrijdag 9 mei veilig online met je smartphone, dat hadden we al gezegd in de BIEB in Zwijndrecht, dat is uh, om 9 uur s'morgens. Lazarus Boze Geesten, intervesten vrijdag 9 mei om uh, 20 uur. Café MCV, Foodtruck op vrijdag 9 mei om 16 uur in het sint Joris Instituut in Basel. Ook uh, niet onbelangrijk, vrijdag 9 mei tot en met zondag 11 mei, dat is dus volgende week de Buitenslagersfeesten, dat is in Beveren natuurlijk. Op zaterdag 10 en 11 mei, muzikaal inclus inclusief theaterstuk, wat een musical hotel Hunk. Uh, dat gaat door in, dat gaat door liever in het waaigat in Burgt. Van zaterdag 10 tot en met maandag 12 mei, Kongoeken in Beveren, de meikermis, hadden we al gezegd. Voorstelling digitale Biepdiensten. Dat ja, wordt hier echt heel warm in de studio. Op zaterdag 10 mei om uh, half 11 in de voormiddag. Dus de voorstelling digitale Biepdiensten in de Zwijndrecht. Dat gaat door in de biep in Zwijndrecht. Op zaterdag 10 mei om half 11 ga mee op mondgezond avontuur biep Zwijndrecht. S.J.B.S. Lokale Markt, dat is sinds Sint-Jan Bergmans school in Ruppelmonde lokale markt, dus zaterdag 10 mei. Op zaterdag 10 mei loopgravenpad in het Mastenbos, wandeling met gids, en dat gaat door in het parkingsportal Den Draver in Zwijndrecht. En tot slot ons groot Eurofusie Songfestival, dat gaat door zaterdag 10 mei om 8 uur. In het Instituut in Basel. Dus uh, dat is een hele uh, boterham weer. Hè? Ja. Ja, ja, we hebben er een beetje dorst van gekregen, maar uh, we gaan verder met de muziek van uh, Gorky, natuurlijk, Luc de Vos met deze prachtige plaat. Mia. 1 uur op Radio Barbier in Kruibeken. informeert, maar het is veranderd. Er is BK zit natuurlijk. Ja, dat moeten we nog altijd een beetje leren. BK zit voorlopig. Deveren Kruibeken Zwijndrecht. We waren gebleven bij het Festival. Dat is volgende week zaterdag 10 mei om 20 uur. En iedereen kan gaan kijken en luisteren in sint Joris Instituut in Basel en stemmen natuurlijk voor onze dertien kandidaten. Zondag 11 mei, Klaverblad Route 2025, een familiefietstocht, ge georganiseerd door Giro Adelheid. En dan uh, ook interessant een familievoorstelling van Compagnie Barbarie. Dat gaat door in uh, Ter Veste op zondag 11 mei ook. En dat uh, is over het volgende, een absurd, tragische horrorcomedie over werk, spelen en de grote vragen van het leven. Grote mensen is een ode aan theater en verbeelding voor iedereen vanaf vier jaar. Dus volgende week, zondag 11 mei in Tervesten. Vesten. Op zondag 11 mei om 11 uur in de voormiddag is dat natuurlijk Liesbeth de Vos en Jozef de Beenhouwer Ook kom met mij in de Lentenacht. Dat is een muzikaal concert en dat gaat door in het kasteel Kortewallen in Beveren. Op 8 mei herdenking helden van het verzet, jongeren in het verzet. Dat gaat door in de piep in Zwijndrecht. Dan is er ook nog een parkconcert in... Uh in het uh, Woonzorgcentrum Heilige Familie zal dat zijn in, uh, ja dat is in Zwijndrecht denk ik in parkconcert zondag 11 mei om half drie en dan in Hof der Saxe ook volgende week zondag om twee uur zakdoekmannetjes knutselen voor kinderen dat gaat door om 14 uur en dan zondag ook 11 mei er is heel wat te doen om drie uur in de namiddag zoals de Zwarte Moerbij begeleide boomwandelingen Ga door in Hofter Sachsen in Haasdong. En dan nog op uh, maandag 12 mei. Voor degene die tijd hebben, we in de voormiddag om half tien online bankieren. Een demo-sessie. Demo ja, ja, zo is dat allemaal. Ondertussen is uh, Chief Dunraagje al binnengekomen. Goedemiddag, Chief. En dan uh, gaan wij ook een beetje muziek draaien van Eigen Bodem, de mannen van Burgt. Dat is ook lang geleden dat we dat nog eens gehoord hebben. De meesten kennen de pebbles van Seven Horses in the Sky. Maar dit is uh, Down at Kiki. Ook een groot hitje was dat. Van die betere platen van de Pebbles. met uh, Fred Becky die ons uh, onlangs uh, ons heeft verladen. Hè? Jammer genoeg met deze mooie Down at Kiki. Oei, oei, oei, dit is Duits. Met Peter Schilling. Het was toch ook een hitje in die wat jaren geleden, hè? deze Major Tom. Goedemiddag, Radio Barbier. DKZ informiert met Leo en Chief. Gründelijk durchgecheckt Steht sie da und wartet Auf den Start Alles klar, Experten schreiten zich Stuur. een leuk plaatje gevonden, deze van Peter Schilling en deze Major Tom zeker bij zo'n uh, mooi weertje als vandaag zaterdag 3 mei mooie muziek op Radio Barbier dat doen we dag en nacht 24 op 24 uur en gewoon even aanklikken www.radiobarbier.be en dan zit u meteen goed Straks nog een beetje info over uh, BKZ, maar eerst nog een uh, nummer van uh, Simply Red. Heel mooi nummer, Picture Book. 2 twee uur is dit BKZ informeerd op Radio Barbier. Woensdag 14 mei om half drie ga mee op mondgezond avontuur. Dat gaat door in de bieb in Kruinbeke. Op woensdag 14 mei om 8 uur s'avonds... ...Benjamin Abel, Meirhagen, Toneelhuis Mantike Mantieke of Mentaik Dat gaat door in Ter Weste in Beveren. Op donderdag 15 mei goed omringd in de bieb in Zwijndrecht... Hoe belangrijk is een sterk netwerk bij het opvoeden van een kind? Lien Gerings deelt inzichten over de rol van anderen in de opvoeding en het belang van ondersteunend dorp. Dus dat volgende week donderdag in de Biep in Zwijndrecht. Op donderdag 15 mei om 9 uur, s morgens, voorjaarswandeling in Calo. En dat de, of die mensen vertrekken in Sportal, de Perel in Calo. Muziek, muziek, tweede Melmus Café Tour met Melzeelse Live Dance. Uh, dat gaat door in Melzeel op donderdag 15 mei. Op donderdag 15 mei ook om 8 uur 's avonds de Great Belgium Songbook Monuments in Tervesten. Op donderdag 15 mei om 2 uur in de namiddag infosessie. Al in het dagelijks leven of uh, Ie zal dat zijn natuurlijk in de BIEB in Beverijven. Op vrijdag 16 mei mike Biep workshop in de Biep in Zwijnrecht om 6 uur s'avonds. Vrijdag 16 mei om 19 uur kennismaking en gezellig samen zijn met Vassekweek. Dat gaat hier natuurlijk door in Kruijbeek. Op zaterdag 17 mei tot en met 19 mei hebben we al een keer gehad. Maar ja, herhaling kan geen kwaad. Meikermis op het Merkaterplein in Redmond of Ruppelmondeur. Zaterdag 17 mei om half tien in de voormiddag, boekstartdag in de Biep in Beveren. En op zondag 18 mei om half drie in de namiddag, een paar concerten En die betrekken in de Oude Pastorij in Haasdong. Hunsloot zondag 18 mei, Nieuwland rommelt. Struik Laanplein in Zwijndrecht om negen uur. Straks nog een beetje info om... Tussen twee en vier uur hebben we dan onze gasten, Karen de Kamer en de chiro-meisjes van Ruppelmonde. Babes. Bienvenue, c'est Joe. die Jule Taxi. Jule, Taxi. Jule Taxi En we gaan eventjes een Nederlandstalig nummer draaien van de man die ons uh, ja, 14 dagen geleden ook ontvallend is. Deze Rob Denees met Bo Hey Bo Ik heb je nauwelijks gekend Je was nooit bang alleen te zijn Maar wat nu ben je echt vergeten waar ik ben? Oh, ik was zo blij dat jij bestond, want jij, jij geloofde dat ik alles kon. Je zei: je maakt het zonder mij naar de toon. Verzat ik met jou aan de grond Als ik van jou zie Dan is het al met iets van af misschien Hey, hey hoor. Ik mis je meer dan ooit Ik oh, woon net als jij alleen. Het was mooi, maar ook die nieuwe vlam verdween. Ik was een droomer en een flauw, volgens haar boom, terug er verhoren blijven gaan. Als ik van jou zie, dan is het al... Hey, hey boy. Ik wist je meer dan ooit. En wat een fout! KZIT informeert. En dan doen we natuurlijk een beetje verder. Op maandag 19 mei, de slag om Zwijndrecht. Om, uh, dus de, de slag van Zwijndrecht van 19 mei 1940 in het kunstenhuis in Zwijndrecht. Gaat dat door om 8 uur s'avonds. Er is ook een lezing op dinsdag 20 mei om half 8 Open einde spelen in de spelotheek in Kruibeke. Degenen die houden van figuurzagen, die kunnen dat doen op woensdag 21 mei om half 2. In de Spelotheek, ook in Kruijbeke. Op 21 mei, om half drie, ga mee op mondgezond avontuur. En dat gaat door in de Biep in Beveren. Woensdag 21 mei, om 19 uur s avonds een kopje zen. In samenwerking met zoals de zwarte moerbij. Een moerbij, dat is een vrucht, denk ik, hè. Chief, een moerbij? Ik denk het wel, hè. En dat gaat door in Hofter Sachsen in Zwijnrecht. Degenen die vroeg uit de veren kunnen, die kunnen gaan wandelen op donderdag 22 mei om 6 uur morgens. Jawel, en, uh, de vertrekplaats is in de parkingbegraafplaats in Basel, in de Kempoekstraat is dat. Dus om 6 uur morgens een prachtige vroegochtendwandeling om 6 uur. Op donderdag 22 mei om 8 uur, bijzondere bijenkracht. De magie van bijen en hun producten. En dat gaat door in Hoftersakse in Kruibeke. Nee, in Ruppelmon. Ah, dat ik nu in uh, Haasdouw. Het is een beetje de warmte, want het is hier een beetje een sauna aan het worden. Maar ja. Dit is muziek van Derry Hall en John Oates. in BKZ informeert en we hebben nog wat info en dan gaan we ermee beginnen want we zijn aan de laatste infotjes toe bij BKZ informeert op donderdag 22 mei om half acht avonds interactief panelgesprek de steentijd in het Waasland en dat gaat door in het gemeentehuis in Beveren op donderdag 22 mei om half zeven s avonds ...workshop digitaal, beeldatelier 18+. Plus, beginners. Op vrijdag 23 mei om tien uur fietsen verder weg. Dat uh, begint in, aan de parking Nieuwdonk in Berlaren. Op vrijdag 23 mei om 19 uur Chris Kras Kros... ...en dat begint in Sporthal de Dulkop in Basel. Een muzikaal inclusief theaterstuk Hotel Unk... Uh, dat gaat door van zaterdag 24 tot uh, zondag 25 mei. En dat begint telkens om 3 uur in de namiddag. Op zaterdag 24 mei om uh, 20 uur tussen sprookjes en sagen concert. En dat gaat door in de Sint-Pieterskerk in Basel. Zondag 25 mei tot zondag 12 oktober. Beeldig Hof der Sachsen. Op zondag 25 mei om 2 uur op avontuur in de ruimte. Lezing met Stien Ilsen, Stijn Ilsen. Op zondag 25 mei archeologiedag. Varend erfgoed Centrum Nautisch in Ruppelmonde. Bloemenmarkt is er ook op zondag 25 mei om 2 uur. In samenwerking met Week van de Bij. En dat gaat door in park Kortewallen in Beveren. In Vrazen is er ook wat te doen op zondag 25 mei om half 3. Parkconcert KF Eenheid Vrazen. En dat gaat door in Hoftersakse. Babymassage. Op maandag 26 mei om 13 uur... consultatiebureau Wiegwijs in Zwijndrecht. Op 28 mei tot woensdag 25 juni om 2 uur... Af, afstudeer Expo Atelier Schilderkunst in Saxe Op woensdag 28 mei om half 2... Coder do, Dojo Spelotheek in Kruibeke... Donderdag 29 mei, Kleine Karmis, zoals ze dat zeggen, in Varbroek. Op donderdag 29 mei, om 13 uur, wielerwedstrijd en zo verder. En we hebben nog een paar dingetjes te doen. We doen een beetje met muziek. Op donderdag 29 mei, Fietstocht, Scherpen-Euvel. Begin en de parking begraafplaats, dat is in de Kempoekstraat. Dat hebben we gehad. En dan op vrijdag 30 mei, Buurt.Baravan. Dag van de Buren in het wijkcomité Nieuwland. En voorlaatste is op vrijdag 30 mei... Nona, de mei, Gallagher en Lieselot. Sidiki up your ass. Dat gaat door in Ter Veste. En tenslotte de hommeltocht in Poldermarkt. Poldermas in de oude doel. En dat is natuurlijk in doel. Voilà, we zijn er door. Info BK zit. Tussen 14 en 16 uur is er een Kruibik met Chief en Martina. Waar Barbiër, onze tijd van BKZ zit informeert, zit erop. Ook nog even zeggen dat volgende week het grote Eurofusie Songfestival plaats heeft... ...in Sporthal de Dulpop met onze 13 kandidaten. Uit Verraassenen is dat Amelie van de Vijver, uit Verbroek DNA... ...uit Beveren, Robbie G en F -Dop. Uit Ruppelmonden, meneer Zee en de Bonkers. Uit Doel, Krot en Compagnie. Kalo wordt vertegenwoordigd door Jeroen. In Burg is dat Aklis in Kieldrecht Milo, in Meldselen Middle-Aid, in Kruijbeke SIT en de Cruise Band, in Basel die worden vertegenwoordigd door Tis is. in Zwijndrecht Kameraad en in Haasdong Homemade Hand Grenade. Dat heeft allemaal plaats volgende week zaterdag in Sportval Sint-Joris. Dit was BKZ. Wij zijn er terug in juni, de eerste zaterdag van de maand, met tal van informatie. Ondertussen, Chief Dunrayer en Martin, ook al binnengekomen voor het programma Kruiwekenleeft. met Karen de Kouwer en de Guido Meisjes van Ruppelmonde. Een leuke bende, dus blijven luisteren. Zet de radio aan buiten. Geniet van het mooie weer en van de mooie muziek en de leuke interviews. BKZ informeert, een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht